Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Is the nighttime bleeds into the day. Tomorrow spills across the sky. And the suns a harsh. Reminder why we are feeling very human. We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 Just walk away, away, away, away, away, away, away, the devil's got my away, the devil's got my away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, you My memory clean Oh, I would rather forget And wash my memory clean I would rather forget, would rather forget. Wash, my clean. wash my memory clean I would rather forget, would rather forget. Wash my memory clean Kiss the Voor het heeft het Internet: Internet. Internet.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 FM.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 dat vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet. En het dus waarschijnlijk spijt, is het morgen weer hetzelfde lied. Hey, de tekst loopt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden een blok verdriet. Conflicten ik zijn normaal, Maar de dus voeders dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het nietje snikken. Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje. En we, en we moeten door, dus voor de, de laatste keer het spijt. spijt.